Degenen die de juwelen vernietigd hebben dan aan die Latijnse code? Simon moet ze doorgegeven hebben, aan iemand niemand anders. Maar aan wie? Wel, ik ben blij dat je er weer bij zet, Vanin. Ja? Want bon anders de vakantiesmaak te pakken te krijgen. Uh, uh, ja. Uh, dus, uh, je werkt rustig voort aan het onderzoek in de zaak Vrooman, hè? En hoe zit het dan met de burgemeester? En met Jacques Vrooman? Uh, dat los ik wel op. Dan...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 Hannelore Martens. Hannelore, uh, Dirk van der Rijck hier. Nog even over die zaak Vroom. Oh, sorry Dirk, maar het is nu het moment niet om... Ja, maar het is maar een kleinigheid. Ik heb nog eens nagedacht hoe we Vrooman misschien... Nee, niet nou... Dirk, ik bel u terug. Dirk, van der Rijck. Is dat een andere partij die content moet gesteld worden? Jij kunt soms gevelend doen van in. weet je dat? We zien elkaar straks.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 Groen achter haar oren. En ze zal mij een keer de les komen spelen zeker. Trut. <laughs> Met Beekman? Ah, eh, Rosé, het is eh, Alberti, hè? Ik ken geen Albert. Albert de Kee, hoofdcommissaris. Ah, ja, de Kee. Zeg, eh, Roger. Eh, ik wil een klacht indienen tegen Martens. Wilfried Martens? Wilfried? Nee, nee, nee, nee euh, Hanna Lohr, Martens, euh, de substituut. Hallo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 Er is niemand die uw capaciteiten in twijfel trekt, Albert. Zeker ik niet. En ik ben ervan overtuigd dat ook Hannelore Martens inziet... dat jij torenhoog boven haar staat in jaren en ervaring en... Uh, enfin, in alles. Ja, maar ik sta erop dat... Ik zal eens een woordje met haar praten... en ik ben ervan overtuigd dat het op een misverstand berust. Maar ze laat ondubbelzinnig uitschijnen... dat ik zowel Van der Eyck als Saak Froman ter willen ben. Maar dat is toch absurd, Albert. Of... Uh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 Komt wel terecht. Zuster, Zuster Violet, wat is er? Bloed! Overal bloed! Zuster Violet, kom tot uzelf. Beheers u. U bent hier in een klooster waar stilte Maar er is bloed! Waar is er bloed? Ik ga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 ik hoop dat ik niet te laat ben. Soor <laughs> Violette, bel onmiddellijk een ambulance. Vind. Sœur Maria Alice, hoort ge mij? Zuster Maria Alice. Je vous salue, Marie, pleine grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs. Maintenant, et à l'heure de notre mort, ainsi soit il Wat is dit